Gert Kluuk met het nos journaal Bij de explosie in een appartementencomplex in Vlaardingen... zijn vanochtend twee doden gevallen. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Volgens omwonenden woonde er een gezin met kinderen in het appartement. Door de ontploffing werden de gevels eruit geblazen. Daarna brak brand uit en die kon snel worden geblust. 16 andere appartementen werden ontruimd. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie. Voorzitter Jonker van de Europese Commissie zegt dat het proces dat leidde tot de voordracht van Ursula von der Leyen als zijn opvolger niet transparant was. Op een persconferentie betreurde hij dat niet opnieuw gekozen is uit de zogeheten spitsenkandidaten, die zich voor de Europese verkiezingen voor de functie kandidaat hadden gesteld. Jonker zei verder dat de procedure vijf jaar geleden wel helder was toen hij werd gekozen. Ik was helaas de eerste en de laatste spitsenkandidaat. Gemeenten zijn we hoop. Gemeenten zijn zo wanhopig op zoek naar bestrijders van de Eikenprocessierups dat mensen zonder kennis van zaken worden ingehuurd, zegt het kenniscentrum Eikenprocessierups. Het centrum pleit daarom voor een keurmerk. Slecht beschermde medewerkers die vaker in contact komen met de Eikenprocessierups krijgen meer klachten. De brandharen veroorzaken jeuk, rode bultjes en soms gezwollen lippen en kortademigheid. Een Italiaanse dierentemmer is gedood door een van zijn Bengaalse tijgers. De 61-jarige Ettore Weber werd aangevallen tijdens een repetitie in een circus in de buurt van de Italiaanse stad Bari. Hij zat toen in een afgesloten kooi. Nadat een van de tijgers hem had belaagd, gingen ook de anderen tot de aanval over. Ettore Weber is in Italië een bekende circusartiest. Hij trad ook op met bisons en nijlpaarden. Het weer vanmiddag meer ruimte voor de zon, het wordt 19 tot 26 graden... en de noordwestenwind is matig, op de wadden soms vrij krachtig. Morgen in het zuidoosten nog zomers warm. Vanuit het noordwesten wordt de bewolking dikker en valt er plaatselijk wat regen. In het noorden en midden wordt het dan 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een ander met jou. Ik had hier niet meer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 Je ja, hebt een heel hard blad, maar De ziekte die ik voel, die was niet altijd zo werken. Nu ik op de top stom in mijn hoofd. niemand gaat dit doen en ik ben niet zo dood.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 to find my Zijfm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 Shut out what all my friends said. gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt er is te reden. Met rot weer en het harde wind. te gaan fietsen met een kind. Maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half op.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 van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een boer voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een boer voor zijn kop van de zakenman, want wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een boer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 Cry. It makes me think we'll make it out alive, so come on in.